en stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Rusland heeft de aanklacht tegen de Nederlandse Greenpeace-activist Mannes Ubos laten vallen. Dat meldt de milieuorganisatie op Twitter. Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip de Arctic Sunrise Amnesty. Vandaag zijn volgens Greenpeace al acht actievoerders voor hun amnestie voor het onderzoekscomité geleid, onder wie dus ook Ubos... Wanneer Faiza Oulazen, de andere Nederlandse activist, voor het comité moet verschijnen is nog onbekend. De actievoerders kunnen ondanks de amnestie niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen.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 Twee Turkse ministers zijn opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken, hun zoons, werden vorige week met 22 anderen opgepakt. Ze zouden hebben gesjoemeld met de aanbesteding van de overheidsopdrachten. Premier Erdogan verzette zich tegen de arrestaties en noemde het corruptieonderzoek een smerige zaak. Volgens Erdogan zijn de beschuldigingen ongegrond en alleen gericht op het ondermijnen van zijn regering. Politieagenten die bij het onderzoek waren betrokken zijn door hem ontslagen of overgeplaatst. Het weer. Vandaag is eerst bewolkt. In het westen zijn er ook al opklaringen. Maar in het noordoosten kan het nog wat regenen. Vanmiddag nog een enkele bui. Verder op de meeste plaatsen droog en wat zon. En het wordt maximaal 8 graden. Morgen soms zon. Maar dan vooral in het westen en zuiden ook kans op buien. Dit ook. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Warmte, warmte, kerst, ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met mij nu. ZFM, luncht. Er was Christmas Eve. En de drunk tank. And And see another one And then I sang a song The rare old mountains here I turned my face away And dreamed about Swinging, all the junk we were singing We kissed on the corner, then dance through the night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 Don't me.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 Okay, there's enough for you and me Christmas, this is Christmas You bet I'm coming back for more You better run, you better hide I'm kicking in a little bit of dynamite The time is now to put my stress aside I work all day and I work all night I'm ready for a little change of appetite Let's party on a mess. Thank you.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 Oh uh -huh. De laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. How I wish for a flame that never dies. Like a candle and its flame bring back the light. If you get burned my love well, that's exactly how you learn to bring on the day day to call. Holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love.